...de jeugdige en ook een hele sentimentele... Frink Sinatra The Voice werd hij ook wel genoemd... ...of ook wel All Blue Eyes. Flink Sinatra opgenomen 17 januari 1962 in Los Angeles. Sinatra hoorde je met Oh, How I Miss You Tonight. Goeienacht allemaal. De komende vier uur tot zes uur morgenochtend... ...dus de nacht ging dan ons hier bij de vader op Radio 1... Met, zoals gebruikelijk in de nacht, niet anders het leukste... het spijken met koppen van afgelopen zaterdag... en ook weer een aantal studiosessies. Je kan het komend uur bijvoorbeeld luisteren naar een recente opname... van de band Raccoon Deer. Ondanks dat ze weer ruim een maand geleden te gast was... bij het ochtendprogramma van Giel. Nou, dat is allemaal het komend uur. Maar ik laat je nu even kennismaken met een dame die afgelopen... Wanneer was het? Maandag in Rotterdam was met het Metropolocast. Uh, was ze daar aan het optreden? Tori Amos, hier is metropole Welcome Metropolocast. Welkom in Engeland. 2009 deze opname van Tori Amos. En wat ik al zei, afgelopen maandag was zij in de doelen in Rotterdam met het Metropolitan Quest in het kader van de Gold. Dus de orchestral tour. En een dag later stond ze met hetzelfde gezelschap... dat grote metropolorkest in België op het podium. En er volgen nog meer optredens met dat metropolorkest. There's a hope rising up, floating over dark streets... of shattered buildings, and the cellar so deep... There's a soldier and nurse, staying out of their sleep... Hooking up in the night, for together they weep.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 and I'll Soldier, de zijn die komt uit Vlaanderen. Ik heb er al uh, iets eerder wat van gedraaid, van extended... Playground, dat is namelijk de titel van het album dat hier dit jaar uitkwam. En dit is dan de single van die LP of CD. Want dat gaat tegenwoordig weer allebei hand in hand samen. Of je kan het downloaden ook dat nog. In deel van Extended Playground hoorde je het nummer Little Soldier. En de zangeres stond vanavond op het podium van Vera in Groningen. Vanavond in Utrecht, in uh, Tivoli, daar zal ze ook optreden. En ze doet dat concert in samenwerking met een Australische band. Een soort dubbelconcert, zo zou je dat kunnen noemen. En die band die heet Husky. Two hearts burning on a hillside, turning a blazing sun. Fever burning in head, that's turning around, that she's done. Free your heart, the hardest part, you hide, one five. Stonden ze ook afgelopen avond op het podium van Vera in Groningen... en kun je ze vanavond nog eens een keer tegenkomen in Utrecht, in Tivoli... in de Spiegelzaal al daar. hoorde Husky, Australische band, hebben net een nieuw album afgeleverd... onder de titel Forever So. En daar kan je dit nummer, wat ik je niet liet ho horen, opvinden. Husky met Histories Door. De naam Husky is in een ver verleden gebruikt door een andere band... die uit Nederland kwam... Ja, misschien ken je dit nog wel. Uit 1976 komt het. De groep onderleiding van Martin Duijzer. Dat was een beetje de belangrijkste man. Het witparade succes Pretty Little Linda. Pretty Little Linda. She's such a woman of vision. She's really fine. Pretty Little Spender. She's gonna turn your head round. Take it from me. I love to touch her. To really love and to hold. Forever and ever I saw high tonight Pretty, pretty little Linda She looks so good She makes me high Pretty little Linda I feel my heart is aching But she doesn't see Everybody loves her If I could only reach her I'd wait forever To really love And it's easy dreaming Of having you here, girl I saw her tonight Pretty, pretty, little, little She looks so good She makes me high Pretty, pretty, little, little My world is gone Without your love, girl She's really beautiful, she's really fast. Everybody loves her, she fills your heart with madness Love you forever, love to love her, to really love her Na de Australische Husky hoorde je dan de Nederlandse Husky een band uit Soest. En een van de leden was, zoals ik al zei, Martin Duizer. Hij speelde slaggitaar. Is na is naderhand verder gegaan in de muziek toen Husky zo'n beetje ophield te bestaan. Hij werd producer van onder andere Wally Tax destijds. Je hoorde uit 1976 het top 40 succes van die Nederlandse Husky met Pretty Little Linda. Het is ook een Inlandse band. Die waren onlangs te gast bij Giel op de vroege ochtend en coverden daar de hit van SF Every One Day. There's no more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. But when I do, I wonder why. You have to go out of the door. Said that I was sure the rich man can't imagine poor one. It's little me and little you Keep doing all these things they do They never really think things through Like I can never think you true and Here I go again The blame, the guilt, the pain The hurt, the shame The founding fathers of our plane Stuck in heavy cloud rain. Oh, one day Baby, we'll be old Oh, baby, we'll be old we'll think of all the stories that could have told one day baby will be old oh baby we'll be old we'll think of all the stories that we could have told dan luister naar One Day, maar deze keer aan de uitvoering van de gasten van Raccoon. En Raccoon die gaat ook optreden, dat zal aanstaande zaterdag plaatsvinden in de Schouwburg in Kuik. Daar zullen ze een uh, akoestisch concert geven, maar er gaat nog meer gebeuren rondom deze band. Ze bestaan namelijk 15 jaar volgend jaar en uh, 17 maart. Dus nog eventjes euh, wachten, dan gaat het bij, alweer bijna de zomertijd in, 17 maart 2013. Dan gaan ze een groot concert geven in de Heineken Musical om te stil, stil te staan bij dat derde, derde lustrum wat ze dan gaan vieren, Raccoon. Maar hier dus met uh, die nummer één hit, op dit moment uit de uh, hitparade in de uitvoering van SF Evident, maar dan in hun eigen uitvoering Raccoon die je kon beluisteren. Hey, hey. van vorig jaar, dat weet je ongetwijfeld nog wel... het was Somebody That I Used To Know van uh, Gauthier... die Belg, die, tenminste Belg... dat wil zeggen, hij is daar geboren... maar is al in een vroeg stadium naar Australië geïmigreerd met zijn ouders. Maar desalniettemin, hij wordt in Vlaanderen met name op handen gedragen... alsof hij uh, nooit in Australië is geweest. Maar goed, in ieder geval Gauthier... die uh, had vorig jaar dus die hele grote hit... Uh, Somebody That I Used To Know, een wereldsucces... En dat is te vinden op een album dat heet Making Mirrors. Inmiddels zijn er al meerdere singles verschenen van dat album Making Mirrors. En dit is dan het meest recente nummer dat op een single is verschenen. Gucci en Save Me. Duran Duran, die hebben ook een aantal concerten moeten aflassen. Hier zijn ze nog eens een keer met Save a Prayer. Roach, dat is de man die de Defender Roach speelt onder andere. Maar veel toetsinstrumenten bespeelt hij bij Duran Duran afgelopen zomer. En dat was zo'n beetje op het moment dat de tournee op zijn eentje liep van Duran Duran. Moesten ze op het laatste moment alle resterende optredens aflassen. Want uh, um, afgelasten. want wat was er aan de hand? Nick Roach, die kreeg te maken met een virusziekte en was totaal uitgeput om de tour voor te zetten. Helaas voor de band en zeker in het bijzonder voor Nick Roots, de toetsman van The Wendren. Seven Prayer kwam nog eens een keer voorbij. Oh. Je bent een achting de Vader op Radio 1. Dit wordt de stem van John Legend. Say that you stay Six x een band uit Florida die aan het eind van de jaren 60 een aantal hits wisten te scoren. En dit was daar een van. Stormy Spook is ook een hele bekende van hun geworden. Maar dit Stormy, dat werd dan weer gebruikt. Althans, een gedeelte daarvan in een liedje waarmee in 2009 John Legend op de proppen kwam. Hij doopte het om tot safe room. Muse, daar heb je de afgelopen weken een hoop van kunnen horen... want de mannen van Muse hebben een nieuw album gelanceerd... en dat album heeft als titel Second Lane. En de band is op dit moment volop aan toeren door Europa. Ze gaan uh, Nederland ook aan doen. Dat optreden in Nederland zal 17 december plaatsvinden in Ziggo Dome. En hier is een track van dat album Second Lane. Je gaat luisteren naar Muse en Explorers... Second Lane, het meest recente album van Muse, sinds afgelopen zaterdag volop verkrijgbaar. Je hoort uit die CD, het nummer Explorers. En zoals ik al zei, de band die treedt die 17 december op in Amsterdam in de Ziggo Dome. En uh, daar waar het gaat om optredens in de buurt Antwerpen, dan kan je 18 december terecht. En uh, zaterdag 15 december Dan zijn ze in Hamburg in uh, de O2. Het sportpleis is trouwens uh, in België, daar waar ze dat optreden doen, in Antwerpen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 Deze week publiceert het CCPBB, het Centraal Cultureel Planbureau haar drie rapport Burgerperspectieven. waarin onderzocht wordt wat een Nederlander van allerlei zaken vindt. En wat blijkt 71% vindt dat het met Nederland de verkeerde kant op gaat. Dat is een sterke stijging van het aantal mensen dat dus negatief is. Het gaat dus met Nederland de verkeerde kant op. Bij mij aan tafel is een van de mensen aangeschoven, die is geanqueteerd, Dat is uh, Piet Verheijen. Even voor mijn beeld, bent u positief of... Ja, sorry, Odolf, ik onderbreek je gelijk even. Dus ik ben even afgeleid. Het spijt me, uh, er kennelijk zit hier iemand achterin die het kennelijk nodig vindt... om er even doorheen te gaan zitten kakelen. Uh, dat is ontzettend vervelend. Ik zou willen vragen om dat eventjes niet te doen. Dat zou heel erg gewaardeerd worden. Alsjeblieft, dankjewel. Uh, mensen hebben geen manieren meer, Dolf. Het is ongelooflijk. Ja. Het is heel gek, maar ik hoorde helemaal niks, hoor. Oh, precies, ja. Inderdaad, wegkijken. Dat kunnen we allemaal heel goed. Ontkennen. Ja, iedereen kakelt ook heen. We hebben het allemaal gehoord. We hebben het allemaal gezien. Hè? Als het puntje bepaaldje komt, dan is onze naam ineens haast. En dan gaan we dingen zeggen als. We... Oh, ik hoorde eigenlijk niks, hoor. Nee. Dan denk ik, Dolf. In wat voor land leven wij, Dolf? In wat voor land leven we dan? Au, hoe, hoe bedoelt u? Ik stel je gewoon een vraag: in wat voor land leven we? Ja, in weet... Nederland, Dolf. In dat land leven. He? Was dat nou zo'n moeilijke vraag? Nee. Dan kan je het gewoon antwoord geven. Dat is ook zoiets. He? Je stelt een vraag, niemand geeft de antwoord. Waarom is dat? Nou, in dit geval... Omdat wat... mensen laf zijn, Dolf. En bang. We zijn een land van bange mensen dolf. Bang om, om iets verkeers te zeggen, bang om uit de gratie te vallen. Bang om de, om de kop boven het maaiveld uit te steken. Nee, huh? nee, wacht even. Ik moet er even tegen gaan. Ik gaf geen antwoord. Maar er was, ik dacht dat het in... in wat voor land leven we. Ik dacht dat het een retorische vraag was. <tosses> dit is zo ontzettend Nederlands wat je nu doet, Dolf. <tosses> Eerst geen antwoord geven, dan krijg je daar kritiek op. En dan zonder ook maar even serieus die kritiek tot je door te laten dringen. Hè? Want je zou er eens wat van leren, Dolf. Je zou er eens wat van leren. Hè? Nee, hoppa, er tegenin. Oh, ik dacht dat het een retorische vraag was. Oeh, ik kon je niet verstaan. Oeh, ik dacht dat je wat anders bedoelde. Oeh, ja. mijn kavia is overleden. Weet ik veel. Hè? En zo emmeren we maar door. Ik ben zo ziek van dit land, Dolf. Zo ontzettend ziek. En het gaat ook helemaal nergens over. En neem nou dit gesprek. Hè? Hoe lang zijn we nou aan het praten? Ja, wacht even. Ik word hier een beetje lacherig van. Ja, wat, wat, wat, wat? wat. Nee, even serieus. Hoe lang zijn we aan het praten? Anderhalf minuut? Ja, klopt. Heb jij iets interessants gehoord? Nee, ik heb het idee dat het gesprek nog niet echt begonnen is. Ach, houd toch op. hou toch op. Het enige wat ik hoor is gebabbel, geklets, praten om het praten. Radio is zo'n prachtig medium, hè? En dan krijg je de kans om, om wat zijn er, drie, vier, vijf miljoen luisteraars, iets moois voor te schotelen. En wat krijgen we? Twee minuten praten over wat er allemaal niet deugt in het land. Dat is, dat is toch niet waar radio voor bedoeld is, Dolf? Hè? Of wel? Maar dan moet je het ook zeggen. Nee, nee, volgens mij ook niet. Nou, dan zijn we het in ieder geval ergens over eens. Hè? maar volgens mij is het de bedoeling om mensen te verheffen. Om mensen iets mee te geven. Niet om mensen de put in te praten. Weet je hoe je iets positiefs kan doen, Dolf? He? Door interessante vragen te stellen. dat is? Stel eens een interessante vraag. Ja, wacht even hoor. Ik heb al nee, een... doe het nou eens gewoon. Doe het nou eens een keertje. Oké, okay, hier komt de vraag. Waarom vraagt u een positiviteit. terwijl u zelf klaarblijkelijk hoort op de 71% die pessimistisch is over waar het met Nederland heen gaat. Waarom is dat? Ja, en dit is dus waar ons land kapot aan gaat. He? Dan wil je positief zijn, dan wil je vooruit. en dan komt de een of andere vuurjournalistje. die je begint te confronteren met een uitspraak. die je minstens een week geleden gedaan hebt. Daar komen we toch nooit vooruit. Ja, maar nu draait u het om volgens mij. Ja, nou en. Dan draai ik het een keer om. Is dat dan zo erg? He? Dat we het een keer omdraaien? Zullen we het één keer omdraaien als het helpt? Zullen we dat dan een keer doen? Dan is dat toch de moeite waard? Maar nee, dat mag dan weer niet. Dan komt het funai in het geweer. Terwijl we hebben het hier zo goed door. We zijn wel varen tot en met. Maar het enige dat journalisten kunnen doen is klagen, klagen, klagen, klagen. Nou, dan snap ik wel dat 71 procent van de burgers somber is over waar het met Nederland heen gaat. Oh, Oké, okay. dus het komt door de journalistiek dat u zo pessimistisch bent geworden. Ikzelf? Oh nee, ik ben, ik ben gelukkig van nature heel positief ingesteld. Uh, maar ik begin die 71% wel steeds beter te snappen. Ik dank u wel. Op zijn gitaar. En de man die leeft nog steeds, die Dwayne Eddy. Dit is een oude hit voor hem. Je hoort hem nog eens een keer met Because They're Young uit de jaren 60. En daarvoor had je dan de deel één van de leukste uitsprekers met koppen. Dolf Jansen, onder andere, was daarin te horen. En meer Spekers met koppen, cabaret. En de columns van Wim Daniels en Martijn Koning. Die hoor je tussen half 5 en 5 hier in de nacht. Klinkt anders bij de vader op radio 1. Het cabaret, dat werd vooraf gegaan door. De Britse zangeres Gabby Young begeleid door haar Other Animals met Ask You a Question. Ik neem weer even mee naar een ver verleden. Denk aan Henk uit de jaren 90. Daar was op een gegeven moment het studieoptreden van het Ierse gezelschap The Course. I would love to love you like you do me. I'd love to love you like you do. Met you on a sunny autumn day You instantly attracted me But asking for the way God, if I had known The pain I'd make you feel I would have stopped this door of us And turned upon my heel. Girl, you should leave me Time, make it be all So oh, you must leave me uh -huh. Believe me when I tell you I would, I would love, love to love you like 16 oktober 1996, dat het Ierse gezelschap de koorstrast was bij Denk aan Henk op Hilversum 3. En uh, zij zong het, uh, I would love to love you. De Britse zanger Andy Burrows die komt binnenkort naar Nederland toe. Hij zal twee optredens geven. Eén zal plaatsvinden in Rotterdam en het andere zal plaatsvinden in Amsterdam. Andy Burrows, hier is hij met Because I Know That I Can. Tot aan het nieuws.